1 uur door meegens met het NOS-journaal. Homobelangenvereniging COC is een petitie op internet begonnen... tegen de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Winterspelen in Sochi. COC roept politici op om koning Willem-Alexander en premier Rutte... niet naar Rusland te sturen. COC wil dat de regering op die manier duidelijk zijn afkeuring laat blijken... over de slechte situatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders... en de mensenrechten situatie in Rusland in het algemeen. Groot-Brittannië maakte gisteren bekend dat de regering minister Miller van cultuur naar Sochi stuurt. Zij tekende onlangs een wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. De hoogte van de bedragen die in Nederland worden uitgekeerd aan smartengeld na een ongeluk of medische fout liggen aanmerkelijk lager dan in andere EU-landen. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Rechters hanteren als eikpunt nog steeds een bedrag in 1991. Toen kreeg iemand die door een medische fout hiv had opgelopen... 136.000 euro. In andere Europese landen zijn de bedragen wel gestegen. Zo is het hoogst uitgekeerde bedrag in Duitsland 650.000 euro... en in Groot-Brittannië bijna 4 ton. Nederland heeft geen rekening gehouden met de inflatie. Vergeleken met 15 jaar geleden kun je volgens de onderzoekers zeggen... dat er nu eigenlijk minder wordt betaald. De journalist Judith Spiegel, die een half jaar lang werd vastgehouden in Jemen, heeft een open brief gestuurd aan haar ontvoerders. In de brief, die is te lezen in NRC Handelsblad, noemt ze de ontvoerders criminelen. Volgens Spiegel blijven zakenmensen, toeristen en talenstudenten weg door de ontvoeringen in Jemen. De ontsporing van een trein bij Hilversum leidt ook komende ochtend nog tot problemen. De schade is groter dan gedacht en daarom rijden er tot zeker 10 uur geen treinen. Tussen Hilversum en naar de Bussum. De NS zet in de ochtendspits bussen in. Reizigers richting Amersfoort en Utrecht kunnen vanuit Hilversum wel gewoon met de trein. Het weer vannacht veel bewolking en regen. Soms is het ook een tijdje droog. De temperatuur ligt rond de vijf graden. Ook overdag periode met regen of motregen bij zeven tot tien graden. In de loop van de middag en avond klaart het vanuit het zuidwesten op. Dit was het internationaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks een gesprek met P.F. Tomese over de theatervoorstelling... die is gemaakt naar aanleiding van zijn boek Schaduwkind. U hoort Okke Ornstein, radiojournalist. Die is in Syrië geweest en vertelt wat hij daar heeft meegemaakt. Francisco van Jolen vertelt wat hem door slapeloze nachten heen helpt. En elke dag beginnen wij het tweede uur met een gesprek met een schrijver... die zich laat inspireren door iets dat die dag is gebeurd... bij Volker in het publieke leven... Dat is net als een, een gegijzelde die even de krant van de dag omhoog houdt... om te laten zien dat het daadwerkelijk vandaag is. En deze week is dat uh, Jamal Uriachi, bekend van zijn romans Vertedering... en de vernietiging van Prosper Morel. Goeienacht, uh, Jamal. Hallo, Pieter. Wat was, uh, wat was uh, iets wat jou geraakt heeft vandaag of, uh, of is opgevallen? Wat, wat heeft jou uh, geïnspireerd? Voordat ik uh, het verhaal eerst maar ga voorlezen. En dan wordt vanzelf wel duidelijk wat, uh, wat de connectie met de actualiteit is. Uh, als je als, het goed vindt. Als dat de volgorde is die werkt, dan vind ik dat goed. Ga ik doen. Het verhaal heet Nederland. Vertrouwelijk rapport opgesteld door de commissie internationale vrouwenrechten... van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De commissie stelt na uitvoerig onderzoek vast... dat vrouwenrechten in Nederland op grote schaal geschonden worden. Steeds meer in de onderbuik van de volksaard verankerde ideeën vinden hun weg naar kwalijke wetgeving. Zo wordt van de gemiddelde vrouw in Nederland verwacht dat zij zo onbedekt mogelijk over straat gaat. Wie zich aan deze sociale conventie onttrekt, door bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen, kan rekenen op forse kritiek en spot. Er gaan steeds meer stemmen op. Om juridische maatregelen te treffen die deze vorm van discriminatie omzetten in wetgeving. Als voorbeeld noemt de commissie de terugkerende discussie over uitsluiting van vrouwen met hoofddoek van functies in de publieke sector. Een kernrapport van het Comité voor de Preventie van Misogynie en Vernederende of Onmenselijke Behandeling van Vrouwen somt een misstanden op ten gevolge van het soepele prostitutiebeleid in Nederland. Vrouwenhandel wordt oogluikend getolereerd, terwijl voorgestelde verboden op prostitutiezorgers kunnen rekenen op hevige maatschappelijke weerstand. Verder plaatst de commissie vraagtekens bij het Nederlands gezinsbeleid. Van moeders wordt verwacht dat zij zich op de arbeidsmarkt begeven en daarbij hun taken als opvoeder verwaarlozen met alle gevolgen van dien. Het krijgen van kinderen, een grondrecht van iedere vrouw volgens de conventie van Abu Dhabi, wordt extreem bemoeilijkt door maatschappelijke druk op vrouwen om anticonceptiemiddelen te gebruiken en, wanneer deze falen, abortus te laten plegen. De lakse houding van Nederland ten aanzien van homoseksuelen leidt tot een verarming van de mogelijkheden van vrouwen om een geschikte mannelijke partner te vinden. Al deze sociale conventies en daarop inspelende wetgeving staan het recht van de vrouw kinderen te baren in de weg. De situatie is, samengevat uiterst verontrust om te noemen. De commissie adviseert de minister van Buitenlandse Zaken dan ook... om tijdens het geplande staatsbezoek aan Nederland in maart... de genoemde kwesties met de nodige omzichtigheid aan te kaarten... bij de Nederlandse minister-president. Ja, nou ja, helder uh, waar je je door hebt uh, laten inspireren vandaag. Helder. Uh, over over uh, sortie en het uh, schaatsen en, en onze sportmoraal. Ja, de Russen die heel gezellig met een, uh, met een rapport kwamen over uh, mensenrechten situatie in heel Europa... maar ook in, uh, aan Nederland de nodige aandacht te besteden. Ja, wie de bal kan hem terugverwachten, zou ik ja, dan dat, in, in zo'n uh, geval zeggen. Ja, dat was wel een beetje de reactie inderdaad. Ja. En dat is ook al, uh, ja, er is ook wel wat voor te zeggen, geloof ik. Het, uh, het werd een beetje gepresenteerd alsof het een soort gewiekt strategie van Rusland was... om dat juist nu naar buiten te brengen, maar het schijnt dat dat... Uh, Elk jaar wel zo'n rapport uitbrengen. En uh, ja, ik vind het, het, het, het confronteert je op een of andere manier met uh, de, de visie van de ander, die nou eenmaal niet uh, onze visie is. En ik, ja, ik vond het wel komisch op een of andere manier dat wij nu Nederland uh, de les gaan lezen op het gebied van mensenrechten. Je brengt steeds uh, kwesties ter sprake en dan, dan, dan voel ik een soort uh, neiging... of misschien zelfs een soort verplichting om mij daar een mening over te vormen... en die dan ook te ventileren. Terwijl het eigenlijk ook soms zo heel lekker is om geen mening te hebben. Terwijl dat dan ook weer buiten alle conventies valt om gewoon te zeggen... ja, ik heb er echt totaal geen mening over. Ja, nou, dat ben ik in dit geval ook eigenlijk wel met een je eens. Want het... het uh... Als ik zo naar deze kwestie keek, ja, je, je kunt ervan zeggen, ja, het is hypocriet van de Russen, of het is, uh, ze moeten we het nodig zeggen terwijl ze zo verschrikkelijke dingen doen. En aan de andere kant heb je weer het standpunt van Nederlanders die zeggen: die, ja, ze hebben ook wel een punt. Je moet eerst naar jezelf kijken en dan uh, voordat je andere de les gaat lezen. Maar hierin heb ik zelf een beetje een soort uh, ja, afstandelijke houding en kijk een keer een beetje naar en denk: ja. God, dat, dat zijn twee culturen die hier keihard clashen. En dat is wel interessant om te zien. Ik bedoel, het is heel erg wat er gebeurt in Rusland met homoseksuelen. Ja, daar gaan ja, we. Daar gaan je, we, daar gaan je, we, daar gaan we dus toch er, een mening, gaan we toch een neigt, mening formuleren. Ja, ja. Waarom moeten we ons altijd over alles een mening formuleren? Kunnen we niet gewoon, eens, gewoon als een, als een voorbijganger zo'n deuntje fluiten en zeggen van... Uh, ik heb geen mening. Dat, dat is al een mening, hè? Geen ja. mening. Ja, misschien moeten we dat maar doen, inderdaad. Het is een, een veranderd, die hele discussie over Sochi wordt, begint een beetje de, de, de, de, de omvang aan te nemen van de hele Zwarte Piet discussie. Zoals Had ik ook, ook geen mening, mening over, de, over die hele Zwarte Piet discussie. Nee, nee, nee. <siegelen> heb ik heb heel december gefloten en geprobeerd... om niemand dalletjes ter sprake te brengen. Omdat, ja. Dat ik, nou ja, Eigenlijk had ik wel een mening, maar die wilde ik niet hardop zeggen. Maar nu is, nu is die discussie voorbij, dus kan ik gewoon wel zeggen... dat ik dat hele Zwarte Piet, dat ik het onzin vind... dat ik er niks mee heb en dat het maar eens afgelopen moet zijn. Dan kan ik ja, nu veilig zeggen. Heb je al, heb je al, al Sinterklaas gevierd? Uh, nee, joh, al, al, al 50 jaar niet, joh. ik vind oh, het zo'n onzin. De hele Sinterklaas. <siegelen> Olympische Spelen vind ik ook, nou heb ik weer een mening. Goed. Ja, um, het, het ik vond het gaat heel gaat leuk met je te, te spreken. De, dank voor je verhaal. Um, yes. en, en morgen heb ik gewoon over alles een mening. Jamal Oriachi, dank je wel. En okay, uh, succes goed. morgen. Dank je wel. Ja, goeiedag, Peter. Home again, home again. One day I know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 our paths will force again smile again smile again one day i hope to make you smile again Zo so aan. I... Home again, home again One day I know I feel home again Home again, home again One day I know I feel strong again Told. All this talk will make you cool. So I close my eyes. look, be kind moving on Moving on So I'll Ineens was hij er, Michael Kiwanuka, de Engelse soulzanger. In 2011, een, een uh, sprankelend debuut was dat. Dit nummer was, was zijn doorbraak en dat heette Home Again. En eigenlijk wordt het wel eens tijd voor een nieuw album van uh, Kiwanuka. U luistert naar Radio 1, de VPRO, het programma Nooit Meer Slapen. Radiojournalist Okke Ornstein reisde kort voor de kerst naar Syrië... mee met een hulpgoederentransport om verslag te doen van de eerste humanitaire vlucht vanuit Nederland... voor het programma Holland Doc Radio. Hij volgt de organisaties, helpt Syrië de winter door... daar in het door oorlog verscheurde land. En hij helpt, of dan zij verslaat, hoe ze daar voedselpakketten distribueren. Hij was heel even terug in Nederland, hij reist snel weer af... Naar Syrië en toen sprak hij met Floortje Smit over zijn reis. Uh, nou, het, is een, uh, het ziet eruit als een uitgewoonde staakkerf in. Ik kan het echt met niks anders vergelijken. Terwijl U bezig was met kerstversiering en recepten zocht voor de kerstmaaltijd, zat Okke Ornstein urenlang in een Russisch vrachtvliegtuig op weg naar Syrië. En het maakt heel veel lawaai en ze roken. Uh, het, de hele bemanning zat voortdurend te roken. En er gelden absoluut geen regels en iedereen doet maar. En dan op een gegeven moment dan kom je waar je wezen moet. In Syrië volgde hij voor Holland Dok Radio de hulpactie Help Syrië de Winter Door. Ik wilde heel graag iets maken over Syrië. En, um, dus ik was voor de radio en ik was op zoek naar... Uh, Nederlandse vrijwilligers, of, of ja, dat kon eigenlijk van alles zijn... of het nou vrachtwagenchauffeurs waren of, of, of dokters of wat dan ook... die daar iets gingen doen of, niet, of in Syrië zelf of in de landen eromheen... waar de enorme hoeveelheid vluchtelingen nu zit. En um, omdat ik vond dat het een... Het is een van de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... en het krijgt niet de aandacht in Nederland die het verdient... Dus na lang zoeken kwam ik bij Help Syrië de Winter door. Die waren toen net een week of zo online met hun website. En die zeiden, nou ja, kom maar kijken in die loods in Alsmeer die ze hadden. En daar ben ik toen heen gegaan. En daar ontmoette ik allemaal heel enthousiaste mensen... die daar dingen aan het inzamelen waren. En dat werd alsmaar gekker. En Mohammed Chappi die, die vertelde me toen dat een van de initiatiefnemers... dat, die, dat er een vrachtvliegtuig ging een week later naar Syrië... Toen zei ik, nou, dan wil ik eigenlijk wel mee. En dat kon toen eerst niet, want er zal iemand anders meegaan. Uh, dus twee, er was ruimte voor twee personen. En die andere persoon die ging toen niet, want die vond het toch te eng. En uh, nou, toen kon ik dus mee. Dus een week later zat ik in een, uh, in een groot Russisch vrachtvliegtuig. Uh, en vlogen we ergens boven de Middellandse Zee naar Damascus. We zijn in een plek. Dit zijn oude dierenverblijven met een soort binnenplaats. Ik moet dit stiekem opnemen, want er zijn militairen bij en we mogen eigenlijk niks vastleggen hiervan. Dus dit gaat op de telefoon. En woorden schieten me hier tekort. Het is echt de hel. Hier sluit je nog geen koeien op, maar je zitten er dus honderden mensen op één gepakt. Als beesten. En onze vrijwilligers blijven desondanks heel gedisciplineerd doorwerken, maar dit, ik, heb, dit, ik heb nog nooit zoiets gezien. Ja, het is heel raar dat je naar een land gaat om, uh, en dan heb je toestemming om daar te landen met zo'n mal vliegtuig met 20 ton aan hulpgoederen en die moeten dan naar slachtoffers van een oorlog. Van, die, is, die is begonnen door dezelfde mensen die, die, uh, die jou toestemming geven om daar hulp te komen verlenen. Dat is heel dubbel en uh, dat zou ook eigenlijk niet zo moeten zijn, maar dat is nou eenmaal wel zo en... Uh, ja, iedereen begrijpt dat je daar niet kunt landen met een vliegtuig... zonder dat er een soort van toestemming is. Dat is overal in de wereld. En je zult dus wel zaken moeten doen met dat regime... om te zorgen dat uh, mensen hulp krijgen. Want dat regime zelf doet het niet. En, uh, maar ja, dat, dus het is een kwestie van je neus dicht houden... en dan het allemaal toch maar doen... en dan uh, vervolgens naar die kampen toe. Dat, dat, ik had wel bewondering voor de mensen van die organisatie... dat ze dat volhielden. Dat, er was heel veel gedoe uit Nederland ook over... Uh, ja, dan, jullie doen zaken met het regime en jullie zijn op de hand van Assad en dit en dat. En dat was helemaal niet zo. Maar ja, je moet daarmee werken om te zorgen dat je uh, die hulp daar krijgt. Is dat iets wat je ook wil laten zien? Ja, dat dilemma dat zit in die, uh, in die documentaire zit dat wel. Want Mohammed zat daar natuurlijk enorm mee. En, en we moesten op een gegeven moment ook naar de uh, minister van Sociale Zaken gingen we op bezoek. En... Uh, want die gaat daarover, over de hulpverlening. En, en daar kwam ook allemaal pers binnenstormen van de staatstelevisie en zo. En, en s'avonds uh, zagen we onszelf op televisie... dat de Nederlanders waren gekomen om het terrorisme te, te bestrijden. En dan, ja, dan denk je, waar worden we hier nou weer voor gebruikt? En dat is wel een paar keer slikken dan. Dat is echt niet leuk. En uh, daar had Mohammed bijvoorbeeld ook vreselijk veel... of iedereen eigenlijk, had, had daar hadden veel moeite mee... En, en, ja, dat is toch de prijs die je moet betalen... om te zorgen dat je daar iets kunt doen. Want anders kan je dus echt helemaal niks. En dan krijgen die mensen daar ook geen hulp. En uh, ik denk ook dat het een groot issue werd hier... of groot, uh, een issue werd hier om... Uh, omdat dit was natuurlijk iets wat door vrijwilligers helemaal was opgezet. En zeg maar gewone mensen, tussen aanhalingstekens. En... Uh, als dit de VN was geweest, die, die doen dit natuurlijk dagelijks. Die moeten wel ook met al die luien om de tafel om te zorgen dat er hulp komt. En daar zegt niemand wat van. We hebben kachels uitgeladen, brandhout, voedselpakketten. Daarnet net klonk in de. Nou, hiernaast eigenlijk vuur. Er was kennelijk iets aan de hand. Nu weer. En niemand kijkt er meer van op. Dat is misschien nog wel, wel het ergste. Is het heel moeilijk om uiteindelijk een selectie te maken... in je montage uit al die verhalen die je er misschien toch allemaal in wilt hebben? Uh, nou, dat vind ik niet zo heel moeilijk. Want je hebt dan toch, uh, sommige verhalen heb je gewoon ook niet opgenomen. Uh, omdat... Uh, ja, soms dan denk ik van... het is nou net even belangrijker dat ik een kachel help uitladen dan dat ik die microfoon weer tevoorschijn haal. En... Um, echt waar? Ja, ja, ja, dat vind ik wel, ja, ja. Ja, ik bedoel, je bent als journalist... ben je natuurlijk maar een soort gast van de omstandigheden... en ik vind dat als er dan echt even hulp nodig is... dan moet dat wel voorgaan. Ik ben niet het soort... journalist, hoop ik, die een foto maakt van een meisje... wat in de modder verdrinkt en dan verder geen poot uitsteekt. Daar hou ik niet van. Ehm... Um, ik weet wel vrij snel, eigenlijk als ik het draai al, wat, wat, wat ik wil gebruiken en wat niet. Wat, wat, wat dingen zijn die me bijblijven en dan denk ik van ja, ik ben ook niet zo bijzonder, dus als het mij bijblijft, dan zullen de luisteraars het misschien ook wel zo opvatten. Ja, maar dat is tegelijkertijd natuurlijk het hele lastige ook met deze ramp. Uh, die, de, de hulpactie 555 die hier is geweest, die heeft heel erg gebruik gemaakt van journalistieke verhalen. En dat bleek eigenlijk niet zo te werken. Het lijkt wel alsof mensen toch steeds meer afgestomd zijn met alles wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord. Hoe wil jij daar nog wat aan toevoegen? Nou, het, het probleem is denk ik dat uh, uh, met heel veel van die uh, rampen, of het nou de Filipijnen is of, of, of Syrië of, of wat dan ook. Dat je krijgt dan van die journalistieke verhalen over aantallen... En, en getroffenen en dan beelden met allemaal mensen die niks meer hebben... en die heel zielig zijn en zo. Maar wat je heel weinig krijgt, zijn um, uh, verhalen over mensen van vlees en bloed. En um, daarom wilde ik ook... Kijk, het is heel makkelijk om daarheen te gaan als journalist... en te vertellen van, nou, er is een kamp en er zijn allemaal mensen... die zijn heel ongelukkig, want die zijn alles, alles kwijtgeraakt... en dat zijn er zoveel en ze hebben zoveel geld nodig... En... Uh, als jullie nou doneren daar en daar, dan gaat de VN het oplossen. Nou, dat is een verhaal. Maar als je iemand volgt, die daar, uh, zoals ik heb gedaan met Mohammed... die daar naartoe gaat en uh, die zijn ziel en zaligheid erin legt... dan wordt het een persoonlijk verhaal. En ik denk dat mensen veel beter uh, ja, relateren aan een verhaal... over iemand die hun buurman zou kunnen zijn... dan, dan over abstracties, over aantallen gewonden en slachtoffers... En, Weet je, in Nederland krijg je ook altijd van... hoeveel Nederlanders zijn er dan omgekomen bij de ramp? Alsof dat dan wat uitmaakt. Weet je? Dat, dat, dat, dat, ja, mensen spreekt dat niet aan. Kun je mij iets vertellen over het uitdelen van goederen... wat ik nog niet weet? En, nou, wat mij opviel was wel dat het soms nog belangrijker is... dat mensen eh, herkennen dat ze niet zijn vergeten... dan dat ze een kacheltje of een jas of een voedselpakket krijgen. Het was heel vaak zo, dan kwamen we daar en dan... Eh, ja, dan vroegen ze aan mij of ik een foto wilde maken... van de ellendige omstandigheden waar ze dan in leefden. En um, dat was dan een soort van voldoening. Daar werd, ik ook, daar werd ik ook fris voor bedankt en omhelst en zo. En dan gingen ze thee maken. En um, ja, alsof het erkend was dat ze ook echt slachtoffer waren. En dat was vaak bijna nog belangrijker dan dat ze iets kregen. Dat viel me heel erg op. Niet overal, maar er waren natuurlijk echt mensen die, die echt hulp nodig hadden. Maar waar het dan net ietsje beter ging, dat, dat, ja, dat, daar zag je dat heel erg. Dat ze graag wilden dat hun verhaal ook aandacht kreeg. Maar het is echt, mensen blijven gewoon... doorwerken. En op de een of andere manier kan ik wel... begrijp ik nu eigenlijk pas voor het eerst waarom dit zo verslavend is. Voor Mohammed en Amin en de zijnen waar ik dus echt een slappe lach van kreeg... was als we dan terugkwamen van allemaal ellende en mensen die niks hadden... en dan stond ik in de lift van het hotel... en dan zongen ze daar Joy to the World. Daar werd ik helemaal gek van. Of ik kreeg uit Nederland uh, een tekstje met uh, ja, het laatste in Ono Gate. Of, of weet je, dat soort, soort onzin waar mensen zich hiermee bezighouden. Dat, dat, die, dat contrast maakte het zo zwaar. En wat het moeilijkste was, vond ik, dat, dat was echt... Um, um, er is daar één kamp... Dat is een Palestijns kamp dat is daar ingericht uh, uh, nadat Israël of gesticht werd. En er zijn heel veel van die Palestijnen die toen Palestina ontvlucht zijn terechtgekomen. Dat heet Jarmouk, dat is vlakbij Damaskus. En uh, dat is... Uh, een jaar geleden zijn daar enorme veldslagen geweest uh, tussen de oppositie en de regering. En dat heeft ertoe geleid dat er heel veel mensen gevlucht zijn. Heel veel van die mensen die nu niks meer hadden kwamen ook daar vandaan die wij geholpen hebben. En er zitten nog 20.000 tot 30.000 mensen in dat kamp. Dat is helemaal omsingeld door het leger. En binnenin uh, regeert Al-Nusra, dat is zo'n uh, jihadistische bende. En uh, er komt dus geen hulp in of uit. En zeg maar, de heilige graal van deze missie was om daar hulp te kunnen brengen. En dat is niet gelukt. We zijn er heel dichtbij geweest... Er is door uh, Amin en een paar andere mensen nou echt dag en nacht onderhandeld... met generaals en met bendeleiders en met Al-Nusra. Soort... Je hebt een soort staakt het vuren nodig om te zorgen dat je er door kan. En dat werd ons op een gegeven moment beloofd en het was allemaal geregeld. Dus we gingen daar naartoe en we moesten langs allemaal checkpoints. En het, dat, was echt, um... dat was ook de enige keer dat ik een van de chauffeurs... een kogelvrij vest heb zien aantrekken. Dat ik dacht van nou, het gaat nu wel echt worden, geloof ik. En wij zouden dan in een soort niemandsland... tussen de regering en, uh, en dat kamp, uh, daar zouden wij gaan staan. En dan zouden mensen uit Jarmouk naar ons toe kunnen komen... om daar spullen op te halen. En uh, we kwamen bij dat laatste checkpoint. En toen bleek dat de regering een offensief was begonnen... tegen de afspraken in eigenlijk. Om uh, Al-Nusra daar terug te dringen. Dus ja, we stonden daar. En we wisten dat daar 150 mensen stonden te wachten op hulp. En de situatie in dat jarmoek kamp is echt... Het is, nou, het ghetto in Warschau in de Tweede Wereldoorlog... als je die foto's ziet, het is net Auschwitz. Het, allemaal van die uitgemergelde gezichten. Er gaan ook alsmaar mensen dood van de honger. Um, en dat was echt iets wat ik moeilijk kon verkroppen. Ik dacht van, dat gaat ons gewoon wel lukken... maar dat lukte dus niet. Daar was ik heel, heel, heel chagrijnig van dat dat niet doorging. Chagrijnig? Ja, nou ja, niet, niet om journalistieke redenen... want ik dacht van, ja god... Weet je, als je dat verhaal niet hebt, dat is dan jammer. Maar, maar gewoon dat, dat, dat daar zoveel mensen zitten... en het is, echt, het is een concentratiekamp, het is een ghetto. En um, ja, dat zijn toch beelden uit de geschiedenis... waarvan ik dacht dat we die niet nog een keer wilden zien. En vervolgens blijf je ze maar zien, eerst in Bosnië... en dan in Kosovo en nu dan weer in Syrië. Het is eigenlijk zo makkelijk om met heel weinig hier mensen blij te maken... en althans ietsje... Nee, verlichting te brengen... Ik ben in al die tijd hier nog nooit te veel geworden... maar nu toch bijna wel. Het is onbeschrijfelijk om dit te zien. Je wordt er boos van. Wat, wat doe jij met die, met die woede dan? Um. Nou, daar doe ik eigenlijk twee dingen mee. Die, die, die, die bewaar ik. En ik zoek naar een manier om dat verhaal zo effectief mogelijk te vertellen. Um, omdat ik geloof niet in een soort um, uh, journalistiek... waarbij je zeg maar, een soort objectieve waarnemer bent... en je er staat erbij en je kijkt ernaar. Daar, daar, daar, daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof niet dat dat bestaat. En ik vertrouw mensen ook niet die zeggen... dat ze dat bedrijf, een soort journalistiek bedrijven. Um, dus als je een verhaal vertelt, dan wil je daar iets mee. En in dit geval zou het mooi zijn... als je een verhaal kunt vertellen wat... Um, uh, althans een klein beetje ertoe bijdraagt dat, dat, uh, dat die situatie daar verandert. Al is het alleen maar voor dat kamp... en dan is het alleen maar dat er één keer een transport doorheen kan. Dat zou wel, ja, als dat gebeurt door iets wat ik doe... of een collega doet, dan vind ik dat te prijzen. En uh, dat, dat zou ik dan ook wel proberen, ja. Is er te weinig van dat soort betrokken journalistiek? Ja, veel te weinig. Het is allemaal, een heleboel is niet betrokken journalistiek... of het, of het, of het, of het blijft hangen in clichés... Dat, dat heb je ook heel veel. Ik las laatst. Uh, wat was het nou? Ik geloof in de Vrij Nederland. een interview met een van de oorlogscorrespondenten. Ik geloof van het journaal of van de, nou ja, een van de omroepen. En daar zag ik God beter de quote voorbij komen. Ja, je kunt niet scherpstellen met tranen in je ogen. Dat is van een fotograaf van heel lang geleden. En dan denk ik van ja, als dat soort clichés. dat is dan om de betrokkenheid bij je werk te, uit te leggen of zo? Of, of, of, of waar, waar slaat dit op? Je gaat als. Ieder denkt denkend mens is tegen oorlog, dus waarom journalisten niet? En um, je gaat niet naar een oorlog omdat het een soort pretpark is. Je gaat erheen omdat het, je wil beschrijven wat er gebeurt. Uh, hoe dat, in mijn geval dan, hoe dat normale mensen, uh, het leven van allerlei normale mensen volkomen ontregelt. En, da, en om te laten zien dat het moet stoppen. Dat is waar het om gaat. Het moet niet doorgaan, het moet ophouden. En dat, ik begrijp niet hoe een journalist daar anders over kan denken eerlijk gezegd. Al dus Okke Ornstein in gesprek met Floortje Smit... en de radiodocumentaire Vlucht naar Syrië... die is aanstaande zondag om 9 uur op Radio 1 te horen... in het programma Holland Dok. We gaan uh, luisteren naar muziek. en Het nummer dat we gaan luisteren heet Riptide van Fans Joy... en dat is een singer-songwriter uit Australië. Die bracht eind vorig jaar een EP uit met de titel... God Loves You When You're Dancing. This <laughs> By side. Tijd van de Australische zanger Vance Joy. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen ooit... in letterlijke of misschien wel figuurlijke zin... door een donkere nacht heen heeft geholpen. En vandaag is dat Francisco van Jolen. En Francisco Violi is internetjournalist en hoofdredacteur van de VARA-website joop.nl. Nou, wat helpt hem nou door de nacht? Ja, dit is hele cryptische muziek van Arnold Schoenberg uit uh, 1911. Niet te geloven. Het is heel modern, maar het is voor mij heel belangrijk geweest. Uh, en nog steeds. Want um, uh, ik ontdekte het toen ik puber was. Ik was 15. Ja, en op je vijftiende stel je jezelf allemaal vragen. Wie ben je? Uh, wat is mijn rol in, in het leven? Wat doe ik op deze wereld? Uh, hoe zit ik in elkaar? En toen ik deze muziek ontdekte, zag ik een muziek die ik helemaal niet begreep. En die me wel aansprak. Want het is niet bepaald vrolijke muziek. Het is eigenlijk best wel somber. En ik hoorde klanken die me... die uh, leken te corresponderen met mijn gevoel uh, van, van vertwijfeling. Bijvoorbeeld dit soort klanken. Dat zijn hele, hele, hele donkere, on, on, onheilspettende klanken... die voor mij ook vertwijfeling weergeven. Uh, ik hoorde ook die stiltes. Hè? Je hebt steeds... de muziek begint en die stopt weer. Begint, stopt weer. Alsof iemand aan het snikken is. Het is uh, het, de muziek komt niet van de grond. En dat... Bijna ijzingwekkende gevoel. Dat, dat sprak mij enorm aan. En daar identificeerde ik me sterk mee. Het bleek toen ook, toen ik erover las, dat Schoenberg zelf inderdaad die gevoelens had toen hij dat componeerde. Dus, en, dat, en dat paste bij jouw pubertijd. Dat paste ja. er helemaal bij. Um, en natuurlijk, het, ja, het klinkt heel anders dan anders. En ik vond het ook interessant, ik bedoel, zoals elke puber, om je een beetje af te zetten. En dit klonk zo anders dan waar al mijn klasgenootjes naar luisterden, dat ik dat ook heel erg leuk vond. Dus, ja, dus ja. alles viel op zijn plek. Deze. Ja, want Dat is zo'n twintig jaar geleden. Toen was er even denken. Queen bijvoorbeeld, denk ik. Er werd, uh, ja. ja, dat klopt. Ja, het, ik ben wel eens naar een concert van Queen geweest en ik vind dat hele goede muziek, maar het, het raakte mij niet een enorme snaar. Dus toen je was al aan het twijfelen eh, over je bestaan <lacht> en toen ging je nog meer twijfelen omdat je deze muziek jezelf <lacht> totaal buitensloot op het schoolplein. Ja, dat klopt. Ja, uh, het was, uh, ja dat is wel zo. En uh, op een gegeven moment, mijn vader, die, uh, die belde mijn uh, later te worden docent op, uh, die was heel bekend met dit repertoire, of is heel bekend met het repertoire, Tonhaard Suiker. Uh, want die vroeg van ja, mijn, mijn zoon speelt toch wel hele merkwaardige componisten. Misschien kunt u me daar mijn zoon daar verder mee helpen, dus dat bevestigt ook mijn, mijn gevoel. Van mm, <lacht> klopt dit allemaal wel bij mij, maar ja, dat, dat heeft heel veel voor me betekend. Die muziek en nog steeds, natuurlijk. Zijn mensen die, die heel goed kunnen speechen en die vertellen dan een verhaal op de begrafenis van een geliefde of van, van, van een vader of moeder? Ben je iemand die, die dan piano gaat spelen? Ja, ik heb uh, toen mijn oma overleed. heb ik op haar uh, begrafenis gespeeld. Ik moet zeggen, ik dacht dat dat me heel zwaar zou vallen. Maar ik had niks fijners kunnen doen op dat moment. Uh, ik, ik voelde me bijna gelouterd op het moment dat ik gespeeld had. En ja, het gelouterd. Ja, uh, uh, ik voelde me opgelucht en ik voelde me alsof ik een, een, een enorm ei had gelegd, <laughs> zou ik bijna zeggen. Uh, en je, ja, het, het, niks mooier is dan muziek. Er is niks mooier uh, als muziek maken. Want. Je communiceert toch op een niveau uh, die inderdaad niet onder woorden te brengen is. En zeker op zo'n moment, eigenlijk als iemand overlijdt... of als er andere erge dingen gebeuren, dan schieten woorden... ja, het is een cliché, maar ze schieten wel echt tekort. Um, en jezelf uitdrukken is buitengewoon moeilijk. En muziek, daar hoef je eigenlijk alleen je gevoel voor open te stellen. En um, dat gevoel komt dan ook aan bij mensen. Terwijl woorden, heb je taalbarrières, noem maar op. Maar met muziek, dat is bijna niet zo... Dus uh, ja, er is niks mooiers eigenlijk dan zoiets te kunnen doen op zo'n moment. Wat speelde je toen voor je oma? Ik heb toen een uh, nocturne gespeeld uh, uh, van Chopin. Die, uh, uh, die heel uh, mooi zoet begint. Maar waar een middendeel in zit dat veel uh, heel erg uitpakt. En opeens helemaal omslaat naar, naar een droevig, dramatisch gevoel. Klein stukje. Oké. Okay. Uit je hoofd. Ja, dat is een al een tijd terug hoor. Ja. Thank you. U hoorde niet Francisco van Jolen die, uh, die zichzelf door de nacht heen uh, hielp. U hoorde uh, nogmaals het gesprek met Ralph van Raad. De, de dingen zijn hier een uh, beetje de soep ingedraaid. Om, om het maar uh, iets wat eufemistisch uh, uit te drukken. Nou ja, Dat, uh, dat noem je dan menselijk. Hè? Als iets te kort schiet noem je het menselijk. En anders noem je, het, uh, noem je het natuurlijk. Dan gaat het gewoon goed. Het ging natuurlijk niet goed. Menselijk was het. Zullen we het goed maken met, uh, met wat zoolmuziek? Als het uh, goed te maken is. Why Can't Derby Love is uh, gezongen door die Edwards. Ooit gebruikt in een Adidas commercial, over, uh, over mode en commercie gesproken. Maar het heeft het nummer niet kapot gemaakt. Het 1971, Why Can There Be Love? Uit Deep South, Alabama, Doris Jean Harwell, beter bekend als Dee Edwards, nooit ontzettend bekend geworden, maar dit was dan toevallig wel een uh, grote hit. Zij is inmiddels al lang overleden, in, uh, nou ja, al lang in 2006. 60 jaar oud geworden. Nooit meer slapen, de VPRO. De schrijver Frans Thomaeze is met gitarist, componist Cory van Binsbergen en pianist Albert van Veenendaal en elf strijkers van het VU-orkest op tournee... met een literair concert rond Schaduwkind. Een boek dat hij schreef na de dood van zijn dochtertje Isa. En tijdens het concert leest de schrijver voor uit het boek. Tegelijkertijd ontrolt zich een muzikaal scenario... geschreven door Corrie van Winsbergen, geïnspireerd op dat boek. Verslaggever Anton de Goede bezocht de voorstelling... en sprak daarna met Domezen. man begraafd, wordt weduur genoemd. Een man die zonder zijn vrouw achterblijft weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heet de vader en moeder van een gestorven kind? Frans Dorme, even ter introductie van jou. Je schreef zo'n twintig boeken, waaronder hits, zoals J. Kessels, de novel, ook historische romans, liefdesverhalen, Essays, een boekje over het Midden-Oosten. Ook een boek over het politiek bedrijf. En Schaduwkind. Schaduwkind neemt natuurlijk in dat hele oeuvre... een uitzonderlijke plaats in. Zou je willen zeggen wat voor een boekje dit is? Ja, het is een boek... Uh, ja, als ik het in één zin zou willen zeggen... over, over een begin. Het, is, het, het, is, het heeft te maken met de dood van mijn uh, eerste kind. Mijn dochtertje. En uh, dat, uh, dat, ja, dat overkwam mij zo'n twaalf, dertien jaar geleden... En uh, toen, ja, toen was eigenlijk uh, voor mijn gevoel alles voorbij, ook mijn literaire werk. Ik had heb ik helemaal geen zicht meer op uh, wat ik aan het uh, doen was, uh, wat dat voor betekenis kon, uh, kon hebben. En toen heb ik eigenlijk als schrijvende dat allemaal uh, uitgevonden. Dus het boek hè, dus wordt, wordt wel gezien als een requiem over een overleden kind, maar ik zie het zelf veel eerder als het... Uh, vonden begin en het, uh, en het steeds uh, opnieuw beginnen. En uh, dat had er ook mee te maken, denk ik, dat mijn dochtertje heel jong was, dus ook zelf pas geboren was. Dus dat, uh, dat uh, het is in die zin, uh, in alle opzichten, een, een begin wat daar gemarkeerd wordt. Ja, je schrijft, dat wordt nu ook geciteerd in de folder bij deze voorstelling, um, hier in dat boekje vond Tomezen zich terug in de doodstille kamers... tussen onervaren woorden die hij nog moest leren schrijven. En als ze er ergens nog is, dan in taal, schreef je. Wat bedoelde je daarmee? Nou ja, kijk, ik, uh, ik hoor niet tot uh, het leger der gelovigen... die denkt dat er, uh, het sprookje eeuwig uh, doorgaat. Uh, dus als, ja, als je iemand kwijtraakt, dan ben je, ben je die kwijt. En... en uh, er zijn verschillende manieren om dat, dat verlies of die leegte te uh, ja, ondergaan. En een van die uh, manieren is, uh, is in, het, uh, in het denken en in het herdenken... en het uh, herscheppen van, uh, van wat weg is. En uh, ja, je kunt de uh, hele tijd naar een foto blijven staren... maar die, ja, die wordt ook steeds geler en uh, fletser. Dus het is een zaak om uh, ja, steeds opnieuw in, in, ja, een nieuwe combinatie van... van Woorden te vinden om, om als het ware de herinneringen te betrappen of, of om ze te lokken. En, uh, en dat, uh, dat bedoel ik ermee. Ja, en als je het dan leest, dan lees je een boek van een schrijver. Het materiaal waarmee hij bezig is, is taal per definitie. En jij probeert in die taal te vangen wat er is gebeurd en hoe je je moet verhouden als vader die overblijft samen met een moeder die overblijft. Uh, het is dus eigenlijk een, een, een, een, een, een, een taalzoektocht. En nu is het op muziek gezet. En lees je er ook nog zelf bij. Je zit dus eigenlijk in die voorstelling. Is dat emotioneel eigenlijk te doen? Dat, dat als eerste... Uh, ja, voor mij is dat emotioneel zeker te doen. Dat is niks ergers dan vergetelheid. Dus dat in die zin is uh, de aandacht voor die tekst uh, mij altijd welkom... en ben ik er altijd uh, zeer, uh, zeer ver, uh, verguld mee. En, en muziek is natuurlijk gevaarlijk, omdat niks, als muziek niet goed is... is het alleen maar sentimenteel, wordt het melodramatisch. En dat is natuurlijk het, uh, het stomste wat je kan doen. Hè? Dat, uh, dan, uh, ja, dan is het allemaal, wordt het allemaal onecht. Dus dat... dat dat is, was mijn angst met, hè, met de betrekking tot muziek. Omdat het uh, heel snel kitsch wordt. Maar in het geval van Corrie van Binsbergen ben ik daar nooit bang voor geweest. Omdat dat een hele ja, originele uh, jazzgitariste is. En die bepaald niet uit is op uh, ja, gemakkelijke uh, emoties te, op, te, op te roepen. Zij, zij wil toch iets, uh, ja, iets origineels doen. En, en, en in die zin is het voor mij heel ja, echt een, een ontmoeting een, een, een, een, een muzikale ontmoeting geworden dus z, z, zij heeft ook de teksten uitgekozen ze heeft een keuze gemaakt ja, die ik misschien niet in eerste instantie zou doen zij heeft ook muziek gekozen bij fragmenten die, die, ja, die bijna contrapuntisch werkt, dus een contrast vormt met wat er uh, ge, gezegd wordt dus het is ook niet muziek die heel gemakzuchtig uh, meelift op, uh, op, op uh, de, de, de emoties die genoemd worden in, in, in de tekst Is het emotioneel te doen voor jou persoonlijk? Of, of, of zijn er momenten dat je denkt, oeh, ik moet me nu vasthouden... want anders dan uh, slaat het weer toe? Uh, nee, want uh, als je, je zo'n verlies meemaakt, mijn ervaring... dan da, da, da, daar, daar eindigen alle emoties. Emoties zijn toch uh, bedoeld om iets te, iets te bereiken. En als je zeker weet dat iets weg is... Is het, is het futiel om, ja, je kunt wel gaan huilen of, of uh, gaan, gaan jammeren... maar het is, het is vrij onzinnig. Dus, dat, dus die, het, wat je allereerst treft in zo'n situatie is, het, is, het, is, is de, het gebrek aan emotie. Dus de ver, verstening of verkilling die, die optreedt. En uh, dus, ja, in die zin, als je emoties voelt... dan ben je blij dat je nog leeft. Dus dat is, dat is op zich een, een niet onprettig. Emoties en over het algemeen... Niet onprettig. Hè? Er zijn verhalen uit concentratiekampen. dat mensen er 40 jaar over deden. om eindelijk een traantje te weg te pinken. over hun vader of moeder die ze afgevoerd zag worden. Dus ja. Dus dat is eigenlijk meer een vorm van opluchting. dan is waar je bang voor hoeft te zijn. Waar je nu over vertelt. is precies waar Schaduwkind over gaat: over wat is eigenlijk sentimentaliteit? Wat zijn tranen? Wanneer huil je? cetera. Je probeert echt eigenlijk als een rationalist ook... Die, die, die depressie of dat verdriet te lijf te gaan op een geweldige manier. Nu is daar muziek bij gemaakt. En je zegt eigenlijk iets heel wonderlijks. Je zegt, voor mij is erover schrijven en erover nadenken... Uh, bij zo'n verlies een, een, een, een manier om eruit te komen. Terwijl heel veel mensen juist zullen zeggen... Uh, dat ze sprakeloos zijn, dat er geen woorden voor zijn... en dat ze juist in de wereld van de muziek belanden. Hè? Juist bij begrafenissen wordt vaak minder gesproken... en meer muziek gedraaid of aan muziek gerefereerd. Ja, ik, uh, misschien als iemand heel oud is of zo... dat je denkt, god, leuk, en hij heeft nog gedanst op dat, uh, die drive van, uh, van Cone Basie of zo. Maar dat... dat uh... Dat geldt niet voor zoiets wat, zou ze maar zeggen, als je op klaarlichte de dag beroofd wordt van. Uh, van je meest uh, geliefde uh, levende bezit. Dan, dan heb je niet neiging om daar een deuntje bij te. te een, een bijpassend deuntje bij te zoeken. Dus ik. Ik heb daar. mijn vrouw ook trouwens niet geen enkele manier behoefte aan gehad. Nee, je, je, wilt, je wilt inzicht. Je wilt, het wens ik. Je wilt weten hoe het. Uh, hoe het zit. Dus je wilt toch, toch wel gewoon het, het onder ogen zien. Het kan er ook mee te maken hebben dat je natuurlijk. als je een kind begraaft. je bent er ook verantwoordelijk uh, voor. Dus je wilt alles. Uh, uh, onder ogen zien. Je wilt niet zeggen. ik stuur mijn kind vooruit de dood in. en, uh, en ik, uh, ik draai me om, want ik wil het allemaal niet uh, weten. Dus je, je, je gaat verder dan je misschien. bij een andere dode zou, zou gaan. Dus je. in het geval van een crematie of zoiets. zeg ik dan wil je toch ook de, de vlammen zien. Hè? Dus dat is niet iets wat je denkt, ik uh, luik je dicht en zoek het maar uit. Dat, is, uh, dat doe je bij je opa, maar niet bij je, uh, bij je kind. Tenminste, wij niet. Dus dat zijn dingen die, uh, ja, die, die kennelijk erbij komen. V voor mij was het natuurlijk ook allemaal nieuw... want het, uh, je krijgt daar geen opleiding voor... of geen, uh, geen wenken waar je op kan terugvallen. Dus het is ook maar het uitvinden van, uh, van je eigen reacties. En dat, daar is het boek ook een, een, een, een verslag van... van het, uh, van het uitvinden van het leven, maar ook het uitvinden van de dood. Wat is een fragment dat jou te binnen schiet... uit die voorstelling van Corrie van Binsbergen... die dit nu helemaal gecomponeerd heeft... waarvan je denkt, daar is ze geslaagd in wat ze wilde... behalve dat ze dat ongetwijfeld volgens jou... in de hele voorstelling gedaan heeft... Het allermooiste stuk uit de hele voorstelling vind ik uh, Hooglied. En dat is uh, ook een tekst die mij het meest dierbaar is... omdat hij over de geboorte van uh, mijn dochter gaat... en ook over, uh, eigenlijk over, de, uh, het, uh, over de liefde gaat hij. Dus over de liefde voor, voor mijn vrouw, die toen niet, niet mijn vrouw was... en de liefde voor mijn, uh, voor mijn dochter. En, en daar heeft ze hele mooie, serene muziek voor, uh, voor bedacht. En dat is wel iets wat het... Uh, waar ik heel blij mee ben, omdat de nadruk bij Schaduwkind... toch altijd op de dood is komen te liggen, begrijpelijk. Maar voor mij is de, ja, de geboorte en het leven en het begin even belangrijk. En volgens mij is dat ook de geheime kracht van het, uh, van het boek... Dat het, dat het niet een rouwboek is, maar ook een boek over liefde... en begin en geboorte is. En daar uh, ben ik zelf heel blij dat dat ook in die muziek... als het ware weer uh, tot, zijn, uh, tot zijn recht komt. Liefdheid is een staat die aan de identiteit voorafgaat. Net zoals men voor zichzelf geen naam hoeft te dragen. Men weet wie men zelf is. Zo heeft de liefste ook geen naam nodig. Een naam zou haar onnodig inperken. Ze is gewoon te veel voor één enkele naam. Het verlangen proeft liever kooswoordjes. Probeersels van klank. Die meteen vervangen worden als ze niet meer toereikend zijn. Niets ligt vast, alles is mogelijk. Als je even niet gekeken hebt, ziet ze er alweer anders uit. Een verliefd heeft zoveel tegelijk te onthouden. Dat lukt nooit. Steeds weer kijken, weer aanraken. Als een blinde het gezicht lezen met je vingertoppen. Bang dat je ook maar iets mist. Iets overslaat. Iets vergeet. De eerste nacht. Zij tussen ons in. Volle maanslicht door het zolderraam. De kussens, de lakens, het behang. Alles blauw en zilver. Net als toen, de eerste nacht dat je bij me bleef en ik mijn geluk niet kon begrijpen. Ook toen volle maan. Hoe oktoberlicht dat al vele verdwaalde schepen op zee heeft gered. En nu liggen we hier, met dit verbazingwekkende hummeltje tussen ons in... Van tevoren hadden we het huis opgeruimd, schoongemaakt... anders ingedeeld, dingen gekocht. Als de geliefde komt, moet men voorbereid zijn. Maar nu ze hier ligt, in haar eerste maanlicht, haar eerste bed, haar eerste wereld... telt niets meer. Alle zorgvuldig opgebouwde betekenissen... stoort in één klap in. Als torentjes van Babel op een overwerkt bureau. Het laatste woord zal altijd... De eerste woord zijn. Een deel uit de voorstelling Schaduwkind. Frans Tomese die met gitarist, componist Corrie van Binsbergen... en pianist Albert van Veenendaal en het vuurorkest op tournee is. Nog te horen in Utrecht, in januari en in Amstelveen. I've got dreams, dreams to remember.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 Remember, listen to me, I've got dreams, oh, dream. dreams to remember, I know you said he was just a friend He was just a friend Otis Redding, I've got dreams to remember. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer Slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer met dichter Alfred Schaffer. Hij woont al 15 jaar in Zuid-Afrika en hij heeft een nieuwe bundel uitgebracht: Mens, Dier, Ding. Zijn eerste sinds Kooi uit 2008. En u hoort morgen ook weer Ralf van Raat, de pianist, beeldend kunstenaar, Anouk Griffioen en. AHJ Doutsenberg, de schrijver. Ik wens u gedenkwaardige dromen. Een hele goede nacht. En uh, morgen weer een mooie dag. En straks is hier uh, Farah BNN te horen op Radio 1. Een goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.